from Zes uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Ziekenhuis in Capella aan de IJssel. Die is aangehouden na de zuurlekkage donderdag. Wordt verdacht van poging tot moord en of doodslag. Het OM verdenkt een man van 25 ervan. dat hij het zure ontsmettingsmiddel. met opzet heeft laten lekken uit het magazijn. 17 patiënten en ziekenhuismedewerkers kregen last van klachten. zoals ademhalingsproblemen. Eén van hen ligt nog op de intensive care. De verdachte blijft nog zeker 14 dagen vast zitten. Columniste Ebro Oemar heeft de Pim Fortuyn prijs gekregen. De prijs voor het Vrije Woord wordt ieder jaar uitgereikt op de sterfdag van Pim Fortuyn. Het is vandaag 15 jaar geleden dat de politicus werd doodgeschoten door milieuactivist Volkert van der Graaf. Honderden mensen zijn naar de herdenking in Rotterdam gekomen. Die is georganiseerd door de lokale afdeling van de partij van Fortuyn, Leefbaar Rotterdam. Zo direct om zes over zes houden ze een minuut stilte bij het standbeeld van Pim Fortuyn in het centrum van de stad. Bij een busongeluk in Tanzania zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Het waren bijna allemaal basisschoolkinderen die onderweg waren naar een toets. Het ongeluk gebeurde in het noorden van het Afrikaanse land. Volgens de lokale autoriteiten verloor de chauffeur in regenachtig weer de controle over het stuur en stortte de bus in een ravijn. Een 85-jarige Nepalees die zijn titel van de oudste Mount Everest-klimmer wilde heroveren... is vlak voor de klim in het basiskamp overleden. Hij beklom de hoogste berg ter wereld voor het eerst in 2008, toen hij 76 was. Hij werd uitgeroepen tot de oudste Everest-bedwinger ooit. In 2013 moest hij de titel afstaan aan een 80-jarige Japanner. De Nepalees wilde de titel nu heroveren. Hij zou morgen aan de klim beginnen. Waaraan hij is overleden is nog onduidelijk. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen meer bewolking met in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Hallo, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason Goodbye Don't tell me stories not right to call you now, but I can't stand it anymore. I want to tell you so many things. Please, please pick up the phone. When you are gone. Geek Saskia Sersje en uh, don't tell me stories. We gaan verder met benzina en laat me. het ook niet. Hier is hij dan. Weer ondergetekende vrijdag Tweede uur van uh, CFM Entertainment for You. Hierbij, uh, ja, vanuit Zandvoort eigenlijk. Op die tolweg uh, 10A. En uh, ja, ik zou zeggen, als je aan het eten bent, eet smakelijk. En uh, ja, Michael die gaat uh, nu de trap af. En uh, ik zou zeggen, Michael, wel thuis. En uh, ja, veel succes nog. Wij gaan verder met Dennis Alberti en Alleen voor jou. Alleen Ja. En natuurlijk, verzoekjes zijn altijd welkom hoor Kijk gewoon via Facebook Je moet niet zo zeuren Doe niet zo raar Ik sta echt niet te flirten Ik keek alleen nog maar Vertrouwen, voor meer dan honderd procent Echt, ik zal je bewijzen Dat je mijn one and only bent Alleen voor jou, ga ik door het licht Alleen voor jou, wil ik alles geven Want jij bent mijn maatje en ik jou Nou ik zal je beloven Dat je echt wel aan mij werkt Heer doe niets onzeker Wij lachen strakjes het meest Dan ben jij mijn beauty En ik ben dan jouw beest Alleen voor jou ga ik door het licht Alleen voor jou wil ik alles geven Want jij bent mijn maatje en ik nooit zijn, dat weet je best van lieve schat, maar jij zit in mijn Alberti, en alleen voor jou hier bij CFM Entertainment voor jullie op 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook ja, 24 uur per dag, gewoon op TV tekst hier in Zandvoort. En we gaan lekker verder met ja, onze zuidenbuur Lisa Lewis en de ware voor mij. Maar ik wil niet dat je gaat Jij bent gewoon de ware voor mij. Lisa Loes. En dat allemaal uit uh, ja, onze zuiderbuurt België. zuidenbuurland België moet ik zeggen. Ja, en uh, het volgende zoekje dat ik ga draaien. Dat is uh, ja, voor mijn uh, vriendin Zilka. En uh, jij wilde een plaatje horen van Goran Karan. En uh, ja, luister zelf maar. van mijn hart, prognanik. Dat is Josif, ik, ik weet niet, postje of zoiets. Ja, zo was het. Ja, Goran uh, ja, nee en ja, deze was voor uh, voor Zelka natuurlijk en uh, ja, hij, hij, hij, hij, wil, hij wil niet meer stoppen. Nee. Dit, is, dit, dit was even genoeg. Hey, um, ja, we gaan uh, het volgende verzoekje draaien dat, uh, dat klaar staat. En uh, ja, dat wordt aangevraagd door Rinus de Rode uit Rotterdam. Rinus, jij wilde een plaatje horen van de Mavericks en uh, Dance the Night Away. Nou, hier komt-ie hoor.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 Draai nog eens een plaatje. Mijn leven. Alleen met jou heb ik die klik. Oh, oh, oh, oh, soms is die twijfel er weer. Oh, oh, oh, oh. maar jij wint, jij wint elke keer. Ik wil dat je blijft.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 Al die mij zo kent, al doe je mij soms pijn, ik wil. Niet... Wat die mij zo kent, al doe je mij soms pijn. Ik wil niet zonder jou zijn. Als je maar bij me bent, zoals je me dan ver bent. Ik wil je dicht bij mij. Want het voelt goed wat je met me doet. Ja, dat was hier dan Wesley Murs. En ik wil dat je bij me bent. We gaan verder met Belinda Kiener. En zij hebben het over Zeven Oceanen.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 Tegen de rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen, vol tranen, die mij dragen op de liefdesrivier die aan jou zijn. Want waar mijn hart de branding breekt, is er één, die weet wie ik ben. Zeven De oceaan waarin mijn lieve bloeit. Zij in mijn ziel water valt op een wiel. Oceaan waarin mijn liefde bloeit. En altijd groeit. Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Ja, dat was er dan. Belinda Kiner en 7 Oceaan hier bij ZFM Entertainment. Voor you. tot de klokjes van 7 uur is dit Fred Heij... En uh, ja, dat allemaal op die 106,9, 104,5 op de kabel en 24 uur per dag op uh, kabeltelevisie hier in Zandvoort. En ja, uh, Michael Noben hadden we dadelijk, uh, of uh, die hadden we in de te gast hier in de studio. En uh, ja, uh, hij, hij verloot wat, uh, wat CDs. En uh, ja, ik zou zeggen, hou, uh, hou Facebook even in de gaten. Ja, wil je daar kans op maken? Hij verloot ze. En uh, ja, dus hou het eventjes in de gaten. We gaan verder met Peter hey, en ga jij maar weg. Het was nacht, het was donker, en jij lag daar in ons bed. En zo direct gaan we eventjes bellen met Peter Dons. Ik lag te staren naar de Over zijn nieuwe single Geniet ja, van het leven. Had ik niet zoveel pret. En het album Geloof, Hoop en een heleboel liefde. Ik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 Ja Peter en ga jij maar weg. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Jack Elmondo. En hij bedover: waarom was jouw liefde voor mij niet echt? Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Één radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Dat jij er bent, je was mijn grote liefde, ik heb je niet lang gekend. Ik zal het nooit begrijpen waar je weg bent gegaan. Ik kijk weer naar die foto waar wij samen op staan. Waarom was je liefde voor mij zo snel voorbij? Waarom ben jij nu een herinnering voor mij? Je blijft in mijn gedachten, met je mooie lieve lach Ik zal altijd op je wachten, elke seconde van de dag Ik voel me alleen, nu jij hier niet meer bent Die eenzaamheid, daar raak ik nooit aan gewend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 altijd op je wachten elke seconde van de dag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 Als je dan een klaartje dame En dat allemaal hier bij CFM Entertainment voor jou. En uh, ja, ik heb hier een verzoekje. En uh, dat wordt aangevraagd door uh, ja, een uh, mede collega DJ Roo En uh, jij wilde een plaatje horen uh, van uh, papa uh, André Hazes. Nou, ik heb hem gevonden. Daar komt hij hoor. Ja, ja, ja. Hij komt. Alleen, wanneer weet hij nog niet? Dritje, waar ben je dan? Ja, daar komt hij. Hier sta ik en ik weet niet wat ik zeggen moet. Zijn. Zijn kleine handje pak mijn hand, Papa, ga je bij ons weer. Want er staat een grote koffer beneden in de gang. Je komt misschien niet terug, heeft mama gezegd. Hij krijgt me zachtjes. In mijn Papa, mag ik met je mee? Dan hoef je me niet te missen. En ben ik op nooit bang, dan zijn we altijd samen met z'n tweeën. Een brok schiet in mijn keel. Ik til hem even op voor de laatste keer. Ik schaam me voor mijn tranen, want hij kijkt me aan. Papa, wanneer zie ik je weer? Hij knijpt me zachtjes in mijn arm. Deze was aangevraagd door DJ Rui van RTV uh, ja, in uh, Apeldoorn. En ja, papa André Hazes. Volgende verzoekje, dat wordt aangevraagd door René, René Meijer uit Apeldoorn. En uh, jij wilde ook een plaatje horen voor iedereen. Uh, ja, eigenlijk uh, omdat het uh, ja, toch wel een beetje heerlijk uh, zonnig weer is. Laat de zon in je hart van René Schuurmans. Nou, hier komt hij hoor. zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen baait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij.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 Heb ik zo lang gewacht, ik heb het super naar mijn zin. Nu wachten tot de film begint, bij de drive-in movie. Met je handen in de mei, kijk het naar een komedie. Zaterdagnacht na de film, is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mengen, laat ik je naar nooit niet gaan. Op het grote scherm is de romantiek, net als in Hollywood. Medeinend op de filmmuziek, ik voel me lekker, ik voel me goed. En net voordat de pauze start, trek je me langzaam naar je toe.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 Laat ik je even nooit meer gaan. Zaterdag nacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je even nooit meer Met je lippen op de mijne laat ik je even nooit meer Ja, dat was je dan, Wendy Woop en, uh zaten het over zaterdag... ja, nacht... Saturday Night at the Movie... ja, een bekende melodie uit de jaren zestig natuurlijk... en uh, ja, we gaan nog uh, een plaatje draaien... van Iron Ostrom en uh, Lange Nacht Met jou'. en ja, het is haast, haast weer zeven uur... de tijd zit er haast weer op, zo snel gaat het... en dat allemaal hier met Entertainment For You... tot de klokjes van zeven uur natuurlijk... dus blijf er nog heel eventjes bij... Ik ken jou al mijn leven lang, maar het kwam me nooit echt van. Te zeggen wat ik voor je voel, begrijp je wat ik bedoel? Stemmen in mijn hoofd rufen steeds zo'n naam. Subtiel. Op elke muziek, jouw zit. In het donker of het nijlicht. Ik weet dat het ware liefde is. Ik voel de verbintenis. Ah! Deze wil ik natuurlijk iedereen weer bedanken voor het kijken. Ja, Peter Dons hebben we helaas niet kunnen bereiken. Nee, ik kreeg eens een voicemail. Dit waren weer twee uurtjes Entertainment for You hier bij CWM. En dat allemaal vanuit Zandvoort, Tina, op de Tolweg, Tina, zo moet ik het zeggen. De gast hadden we dus Michael Nobbe we zijn sowieso zijn laatste single natuurlijk, Mama. En wil je daar kans op maken? Ja, hou eventjes het Facebook in de gaten. Ja, ik, ik zal het straks nog even plaatsen. En dan maak je kans op de CD-single. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En natuurlijk ja, hoor ik u graag volgende week weer. Geniet van de zon. En alvast weer nog een, een goed weekend. Bye bye. Zwaai, zwaai. Tot volgende week. Doei.